Een hele goedemorgen, Zandvoort. Uh, vandaag zaterdag, 22 januari 2011, en een hele welkom vanuit Hotel Hoogland. Gaan wij weer twee uur met allerlei diverse programma's aan de gang. En even natuurlijk de mensen die dit programma verzorgen. Dat is uh, redactie Yvonne Roosendaal achter de bar voor een lekker kopje koffie, Don. En we hebben Roy van uh, Handelman aan de techniek en naast mij zit Richard Buitenhek. Richard, goedemorgen. Goedemorgen Benno. Leuk om, uh, nou, het is de eerste keer dat we samen uh, presenteren. Ik ben heel benieuwd uh, hoe het gaat en ik kijk er erg naar uit. Oh, nou, ik zit al eens met het zweet op mijn rug, maar goed. <laughs> Komt helemaal goed. Komt... Hoezo zweet op je rug? Uh... Uh, ja, ja, ja, ja, dat na de uitzending Richard. Uh, Richard, we gaan uh, straks beginnen met uh, Stefan van der Pol, hij is er al. En we gaan met hem praten over een galmproject. En wat dat allemaal precies inhoudt... dat uh, zult u straks uh, gaan horen. Um, na, Steffen, die krijgen we dan. Ja. Uh, we gaan dan met Jan van der Meer een reis maken naar Kenia. Ah, kijk eens aan. Ja. Dat is een hele reis. Ja, heb jij enig idee uh, waarom hij naar Kenia gaat? Ja, hij gaat daar uh, filmpjes maken voor goede doelen. Oh. En, uh, en deze inspirerende man die, uh, weet daar natuurlijk alles van. En hij is de, de fotograaf en de filmer van Zandvoort. Dus uh, ik ben er weer erg nieuwsgierig naar zijn verhaal. Ja, ik ja. ook. Ja. Ja. Dan. Hille Wiedijk, voorzitter Rode Kruis Zandvoort. Ja. En uh, ja, je weet, uh, Rode Kruis heeft zich afgescheiden... Uh, van de Landelijke Organisatie en daar gaan we eens even vragen wat de status is. Ja, uh, maar belangrijker is dat de burgemeester vanmiddag hun uh, opgeknapte ja. gebouw gaat uh, openen. Ja. Dus uh, daar Precies. gaat het voornamelijk over. Ja. Dat, dat wordt heel leuk natuurlijk, heel gezellig. Uh, dan hebben wij, uh, nou dan zitten we een inmiddels... soort evenement, hè? Ja, het is soort evenement. De winnaars. Gisteren. Gisteren, Gisteren was zijn het de, de grote Kukose. dag. Ja. ja, we hebben ze nu al in de uitzending alle drie. Nou, kijk eens aan, kijk. dat wordt helemaal goed. Is dat hot of niet? Ja, we beginnen met de Korendag. Uh, dan weten jullie gelijk, uh, luisteraars, wie, uh, <laughs> wie er gewonnen zijn. Maakt zal, niet uit. Zal ik het nog even. Uh, nee, ik kan het wel even noemen, toch? Ja, ja. tuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, de tweede is Spinning on the Beach. Dat is uh, dat fietsen. Uh, maar, dan, uh, maar dan droog fietsen, zou ik maar zeggen. En culinair zandvoort. Kijk eens aan. Nou, de Spinning on the Beach, dat zal onze eerste gast zeker aanspreken. Uh, nou, dan zijn we er eigenlijk. Uh, oh nee, we hebben nog één gast. Ja, ja ik dat is de Nieuwbouw Watersportvereniging. En ik moet zeggen, ik heb gisteren even via de pc een, een rondleiding gehad via ja, zo'n filmpje wat dan gemaakt is. En het ziet er echt prachtig uit. Okay. Ik kan iedereen aanraden om even naar de site van de watersportvereniging te gaan. En uh, daar even dat filmpje aan te klikken, want ja. dan krijg je een heel mooi beeld. Oké, okay. goed. Dan gaan we naar het eerste muziekje. Want uh, die heeft Roy al... Nee, we hebben nog één een... gehad. Ja, het, het houdt niet We Dan willen we naar de muziek. Ja. <laughs> we krijgen de te, te barbitol voor, uh, voor Kika. Ja. Uh, dus we hebben aanstaande donderdag een battle in uh, Lauren Hardy. En uh, nou, voor het goede doel uh, gaat ze allerlei geld uh, inzamelen. Ja, en als er één goed doel is, is het zeker Kika. Oké, okay, dan de muziek. Dan zijn we eindelijk bij een stukje muziek. Ja, we gaan nu luisteren naar het eerste nummer. En dat is René Vroger met Ik heb je lief. De lakers voelen zacht. Ik voel de warmte van je lichaam. De maan schijnt zacht haar licht door je haar. Die lacht en ik kus je heel behoedzaam, want we zijn al lange tijd bij elkaar. Er waren donkere wolken voor de zon geschoven. Elke ruzie heeft zijn eigen verhaal. En zonder het te merken. Lag ons geluk onderste boven. Maar jij gaf mij het juiste signaal. En nu spreken we dezelfde taal. Zijn. Geen reiner meer voor jou, maar voor eeuwig samen leven. Met jou wil ik geen dag overslaan en mijn hart zal voor jou openstaan. René Vroeger. Goed, we gaan beginnen met onze eerste gast in Goedemorgen, Zandvoort van 22 januari met Stefan van der Pol, het uh, Galm-project. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, goedemorgen Zandvoort, precies. Jij bent van, ik zal dat even helemaal uitspreken, Sportservice Noord-Holland. Um, nou, Sportservice Heemstel en Zandvoort, en dat is inderdaad onderdeel van Sportservice Noord-Holland. Oh, ja. nou fijn dat je me gelijk corrigeert, ja. want, want het is wel belangrijk dat we precies weten met wie we van doen hebben. Inderdaad. Ja, um, ja we hebben het vandaag over een groep uh, 65-plussers, maar in zijn algemeenheid, waar staat jullie organisatie voor? Nou, eigenlijk doen we als Sportservice Heemzijde Zandvoort, proberen we alle inwoners van Zandvoort uh, uh, nou ja, te activeren, actief te worden op het gebied van sport en bewegen. Dus dat is van jong tot oud. En, en een de... van de dingen die wij nu doen is het GALM project. Ja, ja, en sinds 2006? Ja, we zijn in 2006 begonnen. En uh, toen nog met uh, eigenlijk alleen de jeugdsportpas, zoals we die misschien wel kennen. En uh, nou, inmiddels uh, uitgebreid met, uh, met andere projecten. En uh, ja, het gaat erg goed. Nu zijn we vier jaar verder. Ja. Uh, wat zijn jullie successen? Nou, de grootste successen zijn eigenlijk... Um uh, bijvoorbeeld de jeugdsportpas, de voortzetting daarvan en kinderen kennis maken met diverse activiteiten. Maar ook, en met name waar ik nu ook hier voor, uh, voor aanwezig ben, is het uh, Galm-project. Dus de ouderen, het stimuleren van ouderen om meer te, of weer of om meer te gaan bewegen. En met name om te gaan bewegen. Kijk, er, zijn, er is een hele grote groep ouderen hier in Zandvoort die al aan het bewegen is en die ook heel veel doet. Maar het gaat ons juist om die groep die uh, ja, weinig tot niets doet. En uh, het misschien wel heel leuk vindt om weer iets te gaan doen en om te gaan bewegen. Alleen dat je goed weet hoe en waar te beginnen. Ja, ik kan ik me voorstellen dat het met enig cynisme uh, naar het Galm-project gekeken wordt. Zo van, nou nah, hou nou toch op, zeggen? ik op mijn leeftijd uh, mo moet ik nou nog mijn gympies aan gaan trekken. <laughs> um... Dat meent je ook hoor dit. Ja, ja, ja. <laughs> ja we hadden het net al even over. <laughs> nee, ik denk dat... Um... Ja, maar hoe, hoe, hoe, wat, wat hoor je daarvan terug in het dorp? Nou, ik, wat, we, wat we doen is we... Schrijven mensen persoonlijk aan. Ja. En uh, daarin zit ook een formulier waarin ze aan kunnen geven dat ze niet deel willen nemen aan het galen project okay. Dat klinkt heel raar, maar we willen natuurlijk ook graag weten wat dan de, de reden is waarom ze niet deelnemen. Kunnen we die reden misschien wegnemen of ze goed adviseren? En daarin zie je heel vaak, uh, daar, daarin wordt positief en negatief uh, gereageerd. Daar ben ik heel eerlijk in. Negatief van de zin waar bemoeien je je mee? Oh ja, uh, ja. ja. ja. van uh, waarom betuttel je me zo en waarom ja. zit je mij tot achter de voordeur. Uh, te bewegen om meer te gaan bewegen en uh, heel veel van nou ik vind het zo fijn dat jullie dit project uh, doen want anders had ik hier niet uh, in de gymzaal gestaan dus de reacties zijn heel divers en uh, ja wat ik zeg er, zijn, er is een groep senioren van van, van 80 die zegt van uh, nou ja waar bemoei je je mee ik sport al genoeg en uh, drie keer in de week en ik wandel en ik doe en, en ja. doe ik doe maar op en er zijn mensen van 55 die aangeven van ja nee maar ik ben al 55 ik, ik kan niks meer en ja daar zit het tussen ja Oké, okay. nou het is me helemaal duidelijk. Ik heb even een vraag over jou. Wat, wat doe jij? Wie, wie is Stef van der Pol? Ik ben het hoofd van Sportservice in Zandvoort. Nou, dat vind ik zo'n nare naam eigenlijk. Ja, maar, maar goed, ja, dat het, is, het is zo is, heet, heet he? dat. Ja. Iemand en, moet het zijn. Uh, ja, samen met mijn collega Hubert Habers uh, voeren wij een aantal sportstimuleringsprojecten hier in, uh, in Zandvoort uit. En uh, ja, dat doen we dus al sinds 2006 voor jeugd, jongeren en ouderen. En uh, ja, mocht er vragen zijn of mensen uh, geïnteresseerd zijn in sport en bewegen dan, uh, of informatie daarover, dan, uh, en dan mogen ze mij, mij contact opnemen en dan zal ik proberen die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. En ben je dan ook fulltime uh, bezig met dit soort uh, activiteiten? Ja, ik zit uh, op het raadhuis hier in Zandvoort. Op het raadhuis? Ja, nou ja, op het raadhuis. In het raadhuis eigenlijk. is het zo koud. Maar in Tegenwoordig. Ja, in het raadhuis. Uh, ja, in ja. Het raadhuis en um, nou ja, daar ben ik eigenlijk dagelijks te bereiken. Oké, okay, leuk. Ja. Je doet, uh, je doet heel bescheiden. Hè? Ja, ik zet de mensen voor het sport aan. Maar ik heb eens even op jullie website gekeken. En uh, jullie hebben allerlei aparte takken. Zoals er is een tak die uh, adviseert gemeenten en GGD's. Ja. Hè, om uh, sportbeleid te ontwikkelen. Ja. Maar ik heb ook gezien dat jullie samenwerken met sportbonden. Mm -hmm. He, dus de, ik neem aan de KNVB of dat soort... Uh, of waarschijnlijk ja, wat lokaler in jouw geval. Klopt. Maar ook uh, onderwijsprojecten ja. op, het, op school. En zelfs uh, doen jullie projecten met bedrijven. Ja, herstelling en dat soort zaken. Ja. Maar dat zijn inderdaad projecten. Um, ja. Hoe leg ik dat snel en eenvoudig uit? We hebben in Noord-Holland een aantal sportservicekantoren... En uh, die vallen eigenlijk allemaal onder Sportservice Noord-Holland. Eén daarvan is Sportservice heemstelder voor de het is zogenaamde front office, zo noemen we dat. En met het front office proberen we lokale projecten op te zetten. Daarbuiten hebben we de, de back office, dat is Noord-Holland. Dat is waar alles onder valt, de grote Paraplu. En die heeft met name de contacten met sportbonden, met bedrijfsporten. Met nou ja, alles wat we hier, de salarisadministratie doen voor sportverenigingen. Mm. Um, verenigingsadvisering zit daarin. Uh, zit er zit daar een oudere tak in, we hebben met de oudere heel veel contact hebben. En wij maken daar natuurlijk weer dankbaar gebruik van als front office. En zeker met de, de, de sportbonden, eh, bijvoorbeeld een KNVB of eh, we hebben nu een zwembond die aangeven, nou we willen iets met de lokale sportverenigingen. Dan nemen ze contact op met Sportservice in Holland. Die zetten het uit bij de front offices, zodat wij, wij met de lokale voetbalvereniging in de lokale zwemverenigingen eh, in contact kunnen brengen met de sportbond. Ja. Ik denk dat deze waterval van informatie even moet uh, ja. even laten zakken. Ja, ik denk het ook. De back office, front office. Ja. We gaan even na muziek, uh, dat is uh, Andrea Bocelli met oh ja met Marco Borsato en Because I Believe. Alsat in fretta je vai Kijk ik Non ti arrendere Luister naar de zon Hij rupt je na Dit is jouw moment dus ga nu maar staan en wees niet bang voor het leven. Nou, nou, wat een geweld, wat een geweld. vocaal geweld in Goedemorgen Zandvoort hier in Hotel Hoogland. En we praten met uh, Stefan van der Pol over natuurlijk het golm project een speciale witheidstest voor 65-plussers. Zeg ik dat goed zo, Sten? Klopt, helemaal. Ja. Ja. Nou, laten we het er maar eens over hebben, want uh, het gaat ervan komen. De, <kijkt> jij hebt een persbericht, ik heb een persbericht. En het persbericht uh, is gisteravond verzonden door jullie organisatie. Staat op de website van uh, zfmzandvoort.nl. Dus iedereen kan het nalezen als het allemaal wat te snel gaat. En, um, vertel eens, waar uh, jullie hebben een brief rondgestuurd... Mensen uitgenodigd uh, om mee te doen, maar waaraan kunnen ze meedoen? Wat gaan jullie doen, mensen? Gallenprek is bedoeld om mensen van 65 jaar en ouder uh, weer te laten bewegen. En hoe doen we dat? Door middel van een uh, fittest. En die fittest gaat plaatsvinden op 19 februari. En uh, <clears throat> We nodigen nu de mensen uit om deel te nemen aan die fittest... En daarna krijgen ze dan een advies over nou ja, welke activiteiten zijn er in Zandvoort. Waar zou u aan wel kunnen nemen en waar moet u opletten bij die diverse activiteiten. Soms zijn beperkingen. Nou ja, ook daar moeten we even naar kijken. Van, nou ja, je kan dus beperkingen het is echt in maatwerk. Jullie gaan echt ja. kijken wie ben jij en hoe beweeg je ja. en wat is, zou goed voor je kunnen zijn. Nou ja, dat klopt. Dat proberen we zoveel mogelijk. En soms lukt het ook niet hoor, moet ik eerlijk toegeven. Dan is het, dan is het zo... Uh, dan is de beperking... Te groot. Zo groot of te groot, dat het heel lastig is om daar een goede activiteit in te vinden. Ja. En, en mensen hebben ook heel druk leven. En als ja. wij een activiteit aanbieden op woensdagochtend, op donderdagochtend en een vrijdagavond. En niemand zegt, ja op alle dagen kan ik niet. Ja, houdt dan houdt het op een maar, gegeven moment ook op, maar, maar dan proberen we iets anders. Mensen die 65 zijn, die heeft zijn over het algemeen toch zonder baan? Nou, nou, dat zal je Ja, baasen. maar dan heb je het drukker hoor. Dan, ja, dan, dan heb je het drukker. veel drukker. Ja, ja, als je niet werkt, heb je het veel drukker. Ja, ze Wat? hebben inderdaad heel veel... Uh, naast het werk hebben ze ook andere, andere bezigheden. Maar sommigen, en zeker in zandvoort... Er zitten nog best wel veel ondernemers uh, die okay. nog uh, actief zijn. Ja. ja, En die zeggen, ja, ik heb geen tijd om... Uh, om eh, met name overdag te sporten, dus die willen dan liever s'avonds. En sommigen zeggen, ja ik wil s'avonds niet de deur uit, dus doe maar me liever s'morgens. Ja. Nou ja, daar proberen we dan eh, een oplossing voor te vinden. Maar nogmaals, het Gallen project, op 19 februari gaan we daarmee eh, starten. In de Correver Sporthal in Zandvoort. We hebben daarvoor eh, al een uh, hele grote groep Zandvoorters uitgenodigd. Persoonlijk benaderd met brieven. En um, we krijgen al best wel heel veel reacties terug. Positief en negatief. Ik zei het net al even volgens mij in het, eh, tijdens ja. de muziek. Um, maar er kunnen nog steeds meer aan, uh, mensen aanmelden. En we hopen dat uiteindelijk ook. Want hoe meer mensen, hoe leuker het wordt uh, op 19 februari. Die reacties, die vond ik wel even leuk. Kun je een paar noemen? Ja, nou de reacties uh, zijn: uh, waar bemoeien je mij? Tot uh, wat leuk en onwijs leuk dat jullie dit doen. Want uh, anders had ik nooit uh, gaan sporten. En met name de reacties waar bemoeien je mij? Ja. Dat zijn mensen die zeggen, ja, ik sport al genoeg, uh, ik ben nog uh, actief, ik werk nog en uh, laat het me even lekker zelf uitzoeken. En, nou, en terecht, en terecht. En, en sommige mensen, wil ik zeggen, die vinden het onwijs leuk en die willen graag begeleid worden daarin. Nou, dit verschil moet er zijn. Die fitheidstest, waar bestaat die uit? Um, die fitness bestaat uit een aantal onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan, uh, nou, je komt binnen en dan wordt er een vragenlijst uh, ingevuld. En die vragenlijst staat eigenlijk niet meer in van, well, heeft u beperkingen, heeft u hoge bloeddruk, uh, uh, heeft u klachten, nou, noem maar op. Daaruit blijkt dan, uh, daarin controleren we dan of daar uh, ergens ja geantwoord wordt. Wordt er ergens ja op geantwoord. Dan worden ze eerst doorgestuurd naar de testarts. We hebben twee testartsen in de okay. sporthal zitten. Dat zijn huisartsen die samen met de deelnemer gaan kijken of het verantwoord is om deel te nemen aan de fittest. En of er bepaalde onderdelen zijn die ze bijvoorbeeld over moeten slaan. Of dat het verstandiger is om helemaal niet deel te nemen. Want dat kan ook regelmatig. Dat mensen een te hoge bloeddruk hebben. Ja, ja. Waardoor het gewoon niet verstandiger is om op dat moment deel te nemen. En eerst even contact opnemen met de arts. Dus de bloeddruk wordt nagekeken. Bloeddruk wordt nagekeken, wordt de vragenlijst afgenomen. En op basis daarvan wordt gezegd: Oké, okay, nou, het is nu allemaal maar, veilig. Hoe zeg je ja. dat? Het is verantwoord om deel te Precies. nemen. En dan gaan we een aantal teststations doen af. En dat is uh, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen. We doen opraaptest, we doen een krachttest. Uh, we doen een, een, een, uh, nou wat ik zeg, een uithoudingsvermogen met een wandeltest. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? En is het belangrijk, uh, en, en wordt het, uh, in enig, want je hebt het over de sporthal, nou dan, ja. zie, dan zie ik die hele halve vormen. En dan kom ik binnenlopen en dan allemaal tafeltjes. Maar het, is, ja, het zijn wel hele persoonlijke dingen. Er is een beetje privacy gewaarborgd ook. Dat ik, uh... nou, we proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk uh, te doen. Uh, bij binnenkomst krijgen we een vragenlijst, en die vragenlijst, en daarbovenop zit een brief. Um, onder die brief zit de vragenlijst. Dus als de brief eroverheen zit, kun je niet zien ja, de, ja. wat de resultaten of wat de, okay. de vragen, wat daarop geantwoord ja. is. Um, dus op die manier proberen we het wel te ondervangen. Uh, nou ja, goed, je vult die vragenlijst in. Je gaat naar het eerste testonderdeel en daar zit je in principe alleen en doe je de test. De rest wacht netjes totdat uh, tot ze erbij kunnen. Ja. En per Per uh, wat zeg ik, half uur komt er weer een nieuwe groep van 10 van of 15 deelnemers binnen. Dus het, het stroomt oh, heel okay. regelmatig uh, door. Ja. En in de hal moet je het zien. Je moet er allemaal uh, testen. Soms langs de kant van de hal uh, staan. Een soort cirkel, een soort ronde. Ja. En je loopt dan die hele ronde loop je, loop je af. En aan het eind zitten daar adviseurs. Die dan samen met u gaan kijken. Uh, van nou ja, dit zijn de testresultaten. dit zijn de sportieve activiteiten die we op moment te bieden hebben. En uh, zou u het leuk vinden, zou u het interessant vinden om deel te nemen aan ons uh, introductieprogramma? Hey, we gaan even naar de finale van jouw uh, gesprek. Ja. Hollandse Hol Hol vraag, wat zijn de kosten? 3 <laughs> euro. Dus voor wat? Heen, voor de, voor de fit test. Voor de fit test uh, wil je daarna deelnemen aan het introductieprogramma. 12 weken een uur lang sporten in, uh, ergens in Zandvoort. Dan kost het 36 euro. Voor? 12, 12 weken. Dat is echt geen geld. Hè? Nee. Nee. nee. Zou je dat niet willen, Benno? Ja. Dat hey, je hebt op... de leeftijd oh, oh. nog niet, luister. Zeg ik uh. even een formuliertje. <laughs> <laughs> als ik in Zandvoort woon... En ik ben uh, 65, dan ga ik eraan meedoen. Ja. Prima, dat is afgesproken. Ja, en wilt u dus meedoen, want dat wil ja, ik dan wel ho even Hoe melden mensen zich aan? Juist, ja. het kan even via het telefoonnummer. Dat is mijn telefoonnummer. Ik ga het even roepen, dat is 023-574-0116. Ik herhaal nog een keer ja. 574-0116. Um, ja, ja. En anders gewoon even via het gemeentehuis en vragen naar mij of naar Sportservice en het Gallenprek. Dan komt het ook goed. Even naar het gemeentehuis, dat is heel makkelijk. Juist. Nou, Dit was uh, Stef van der Pol, hij is hoofdsportservice Heemstede Zandvoort en hij kwam praten over het Galm Plus project en dat is van 65 tot 75. We gaan nu naar uh, de volgende muziek en dat is uh, Pavarotti met Nasum Dorma. Roy Halleman is verantwoordelijk voor de muziek. Dat zeg ik er maar even bij, want uh, het is uh, ongelooflijk. Wat een stem we allemaal horen. En de volgende stem is van Jan van der Meer. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we gaan met jou praten over uh, je reis naar Kenia. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we je eerst even voorstellen aan uh, de mensen die je sinds gisteren in Zandvoort zijn komen wonen. Oh. Ja, wie dat is weet ik niet, maar dat maakt niet uit. Uh, want Jan... Uh, Misschien ben je niet bij iedereen bekend. Je bent volgens mij wel een bekende Zandvoorter, want je woont hier al uh, meer dan 40 jaar. Ja. En, en je hebt een, uh, een eigen zaak. Klopt. Uh, misschien iets dichter bij de microfoon, hè, Jan. Dan... Ik zit aan de passage ja. en, uh, tussen het uh, station en de boulevard en daar zit ik alweer zo'n dik 25 jaar. Ja. En ik geef daar videocursussen aan professionals... die uh, voor radio, tv uh, en gevorderd als amateur... bezig zijn met het maken van videoproducties. Maar daarnaast zet ik ook uh, filmpjes over... Uh, op uh, oude filmpjes, weet je wel, van vroeger. Oh ja. Oude super 8 filmpjes die digitaliseren over op DVD voor mensen. Hmm. En uh, ja, toevallig. Uh, de, ik zal het even verder vertellen. Ja, ja, graag. Dus ik ben, uh, ik ben al zo'n 25 jaar bezig en ik heb een hele hoop cursisten. En een van die cursisten. Uh, deelnemers aan, aan mijn uh, uh, seminars en zo. Dat is Agnes van der Weijden. Zij heeft een restaurant in Vijfhuizen, hier vlakbij, bij langs de langs jo. het water. Prachtig restaurant. ...gehad... 25 jaar... Uh, van de Meerpalen? Ja, de oude Meerpaal, ja. ja, ja. En zij uh, heeft een goed doel in Kenia, want er is een keer geweest en dan ben je dus eigenlijk een toerist die daar komt, uh, maar je raakt geïnteresseerd in de mensen die daar eigenlijk jouw hulp heel hard kunnen gebruiken. En dat weet je van de tv, afgelopen maand is er ontzettend veel geld opgehaald voor goede doelen in de hele wereld, maar als je dus als toerist op vakantie gaat en je gaat je interesseren in een bepaald doel, dan noem je dat een Voluntourist. En dat is dus een nieuw woord, voluntourism. Mm. En dat probeer ik te promoten met mijn filmpjes. Dus ik ben al zelf de afgelopen vijftien uh, jaar zeg maar, naar Afrika geweest, Zuid-Afrika. En daar heb ik foto's gemaakt uh, voor uh, magazines van American Express. Oh ja. uh, Jan, even dat moeilijke woord... Herhaal dat nog eens? Voluntourism. Wat, wat, volunt Voluntier, en Voluntier. Toerist. Voluntier en toerisme. Heeft ja. dat iets met goede doelen te maken? Ja, ja, ja. Dus een volunteer is een vrijwilliger. Okay, die... en een ja, dus als jij als toerist naar Kenia, Zuid-Afrika of waar ook gaat. En je komt in een township terecht. Dan denk je van god, ik kan die mensen wel helpen. Hmm. Want ik, kan bijvoorbeeld, ik ben goed in verpleging, verzorging, maatschappelijk werk, educatie. Ik ben een leraar en ik kan daar die mensen wat leren. En gaat dat alleen met handen uit de mouw? of gaat het ook met geld? Uh, nee, in principe, in principe heb je eigenlijk veel meer aan je kennis overdragen als aan geld. Uh, ik kan jou 100 euro geven, maar dat is na een, een tijdje op. Maar als ik jou kennis geef, yep. dan kan je je hele leven mee doen. Dus uh, wisdom is, is, is voor die mensen is heel belangrijk. En toen ik dus naar Zuid-Afrika ging als, als fotograaf in opdracht, toen kwamen we ook in aanraking met dit soort uh, ideeën, uh, dit soort projecten. En daar heb ik me dus op gestort en ik heb een aantal filmpjes gemaakt op YouTube gezet en die zijn zo succesvol geworden voor die mensen daar dat ik denk van waarom kunnen niet meer mensen dat doen? Dus als jij of jij met een uh, wie dan ook met een um, fotocamera op pad gaat, waar je ook een videofilmpje mee kunt maken en dat kan tegenwoordig al met je telefoon, met een mobieltje kan je prachtige video shots maken. Eh, als jij dat doet, dan kun jij bijvoorbeeld als jij, um, stel je zit op een terrasje te eten ergens en er komt zo'n straatartiest voor je neus spelen. Die straatartiest, die komt meestal daar, in, in, zeker in Afrika, die komen uit townships waar ze niets hebben. Ik, ben, ik heb dat ook bezocht en dan kom je bij die mensen thuis, nou dat stelt dus echt helemaal niets voor. Zij moeten water halen, eh, kilometers verderop. ze hebben geen kleding en het enige mooie pakje wat ze hebben, daar treden ze bij je voor, voor je op, op een terrasje. Als jij dat nou veel het vastlegt en je gaat dan, meestal gaan de mensen ook op reis met een laptop. Ja, want je wilt toch even op de hoogte blijven ik, van er thuis. Er zijn vakanties dat ik mijn laptop niet bij me heb. Jij <laughs> bent <je> nou <laughs> uh, uh, Nee, ik eigenlijk ook niet. Oh, nee, ja. nee, nou heel veel mensen wel. Ik denk ja. dat één op de drie toeristen een laptop oh, ja? bij zich heeft tegenwoordig. Hm. Als ik op de loop, bij de lopende band sta, dan moet iedereen zijn laptop altijd apart uitpakken. Nou, dan zie je achter elkaar laptops op de lopende band in ja, een bakkie. Dat, dat zal tegenwoordig binnenkort wel minder worden met die iPads. Want Mag, ja, maar goed, Jon, Jij filmt zo'n artiest. Je zet dat filmpje op YouTube en die, en en, die artiest wordt beroemd. Nou, nee, dat niet alleen. Maar als je daar bent met je laptop, dan kun je er een, een DVD'tje in douwen. En die geef je die man, die geef je een CD met zijn muziek of een DVD met film erbij. Oh, op die manier, ja. En... Als je een beetje moeite doet, dan kan je in dat dorp daar te plekken, kan je zo 50 kopietjes laten maken ergens. En die kan die man verkopen A15 euro per, per stuk aan die toeristen. En die kan daar weer een jaar van leven, bij wijze van spreken. Maar dan blijf ik wel nog met de vraag zitten. Hè? Je zegt van de, de, uh, zoals Riesert dat aangaf, uh, we gaan om. Uh, maar waar zit, waar zit de behoefte dan? Uh? In, uh, we geven geen geld. Maar we komen met kennis, de onze kennis. kennis, kennis. Uh, en ideeën. Uh, als jij daar bent. Als jij daar bent uh, dan kun je bijvoorbeeld zeggen. Van, God, ik begin daar een radiostation. Of ik ga dat radiostation daar ter plekke Ga ik eens wat tips geven. Hoe wij dat doen in ja, Nederland. Ja, precies, ja, ja. En je gaat eens meelopen. Je gaat eens meekijken. En je gaat mensen Waar vinden... zitten die mensen daarop te wachten? Absoluut. Absoluut, want uh, uh, mensen daar die, die hebben niet de onderwijzers die wij hier hebben die goed betaald worden. Zij moeten het ook weer hebben van volunteers die op een school waar uh, kansloze uh, jongeren zitten om die les te geven. Dus dat is heel belangrijk dat je dus inderdaad daar uh, les geeft. Maar dat bracht me op een heel nieuw idee. Gaan dat we is... daarna de muziek even ja, over praten? Prima, okay, <lacht> okay. Ja, prima, <lacht> oké. Kunnen we mensen even laten zakken? ja. ja. ja. We gaan nu luisteren naar de common arts met Don't Leave Me This Way. Van der Meer zit voor ons hier in Hotel Hoogland in het programma Goedemorgen Zandvoort en Jan die heeft de hele wereld getwitterd dat hij vandaag op de radio is. <laughs> <laughs> Want ja, misschien luistert er wel iemand in Kenia waar hij over twee weken is. Je koffers zijn al gepakt, heb ik begrepen Jan. En ja. Dus dat, dat is altijd leuk dat, dat zijn komst wordt aangekondigd. Richard, wat was de laatste vraag ook alweer die we aan Jan gingen stellen? Ja, dat is altijd, altijd, maar het is zo'n volledig pakket wat hij ons biedt aan, aan spraak. Ja. Dat, dat ik ook even moet kijken. Je was in Kenia en toen hadden we, waren we even aan het inzoomen van wat hebben ze daar nou aan. En dat was volgens mij jouw laatste ja. vraag, Benno. Ja. En toen ben je gaan praten, van, nou je kan bijvoorbeeld daar te plekken iets gaan opzetten. Ja. En daar was je toen over gaan ja, praten. Ja, dat ligt aan jouw eigen initiatief. Kijk, er zijn een heleboel organisaties, federaties waar je... ...lid van kunt worden. De 1% Club, de Doing Good Club, de dit club, dat club. Allemaal heel erg leuk. Je kan geld storten natuurlijk, maar dan weet je nooit waar dat geld blijft. Mm -hmm. En wat mijn nieuwste idee nou is... ...want ik zit sinds een paar maanden met vader Jozef in Kenia, in Nairobi... ...op zijn technische school, die ondersteund wordt door Agnes uh, uh, Walraven. Vader van, Jozef? Nou, vader Jozef, dat is een, een pater. Uh, en die je heeft zit gewoon in Kenia ontwikkelingswerk En die heeft daar een school die hij okay. samen met Agnes gebouwd heeft... Mm -hmm. En Op een is die vrouw van... Van de, de oude meerpaal. Ja. ja. En die wordt weer ondersteund door een heleboel mensen. Waaronder veel zandvoorters ook. Want die eten daar ook met hun bedrijf. En zij heeft eens per jaar een inzamelingsactie. En dan wordt die pater overgehaald naar Nederland. Komt ook bij ons thuis eten hier om de hoek. En dan leg ik hem wat uit over internet. En uh, ik, ik geef hem wat laptops mee. Wat camera's. En die ga ik daar dan ter plekke ook weer uitleggen. In de klas aan die jongeren. Zodat ze hun voetballen kunnen filmen. En dat soort dingen. Maar wacht even. Die mensen hebben er toch helemaal geen geld voor om dat soort apparatuur te kopen? Die krijgen ze. Oh, die, die krijgen, krijgen ze. ze ja. Oh, ja. En Ach, ja, van mij. En Agnes die zorgt ervoor dat pater Jozef met zo'n gemiddeld uh, 20 mil weer terug gaat naar Kenia. Zo, om die wil. mondjes te voeden. Ja. En dat haalt ze op uit haar restaurant. Eens per jaar geeft zij een ambassadeursavond. Waarbij alle gasten worden uitgenodigd. Gratis kunnen eten en drinken. Dan zitten daar zo'n 200, driehonderd man in die zaal. Optredende artiesten. Zo. En uh, dan uh, wordt er uh, veel gelachen gedronken. En aan het eind van de avond wordt er een cheque uh, uitgereikt. En die mag je zelf invullen. Hm. Geel Ge vrijblijvend, dus dat is prachtig. Maar vader Jozef doet meer, die heeft ook een school in Oeganda, is die aan het opbouwen. En uh, ja, ontzettend uh, veel te doen dus allemaal. Maar het bracht mij op het volgende idee toen ik met vader Jozef enkele maanden geleden ging skypen. En skypen, dat weet je hoe dat werkt. Dus je, je ziet de man voor je. Ja. Uh, nog Beeldtelefoon, beter. even voor alle ja. duidelijkheid. Ja. En, en dan kun je dus direct met iemand praten, maar ook dingen uitleggen. Want zo'n cameraatje kun je van je laptop afhalen of los aansluiten via de USB. Ja. En dan kun je dingen laten zien waar je mee bezig bent. En dingen uitleggen. Ja. Bracht me op het volgende idee. Waarom kan niet een school in Zandvoort of in Haarlem... ...of waar dan ook in Nederland... ...kan die niet een cameraatje in de klas neerzetten... ...zodat de leraar ook die kinderen... ...wat uit kan leggen daar. Weliswaar ja. in het Engels, maar dan leren de kinderen hier ook wat Engels. Heel erg leuk. En dat kost niks. Is dit een oproep? Ja, dat is een oproep. Natuurlijk, Wereld, iedereen kan dat wereldwijde doen. Wereldwijde school. Wereldwijde oproep. Ja. Dus ik ben ook uh, met uh, de afgelopen weken... ...ben ik uh, met, met topmarketeers in Amerika... ...met dit plan bezig geweest... En wie zegt mij, tot mijn verbazing. En, en ja, eigenlijk uh, wenste ik dat ook. En mijn wensen kwamen allemaal uit op dat schip. En zelfs nu nog. Er was uh, een van mijn wensen. Ik wil Oprah Winfrey wil ik benaderen met ah, dit tuurlijk. idee. Waarom niet? Ook dus, dus, kom, kom dus zie je er nog toe in staat ook trouwens. Nou nee, maar wat blijkt dus, op dat schip ontmoet je dan iemand. En die kent de, secretaresse van, de oh. privé secretaresse van Oprah Winfrey. Ja. En dat niet alleen. Nou Jan, uh, bij deze de uitnodiging, uh, ja. op gezellig met Oprah hier in Hotel ja. Hoogland. Ja. En, uh, nou wie weet, misschien poffie. hebben we nog een plekje voor haar. Ja. Als dat je wens is, dan komt het uit. Ik bedoel, je moet gewoon doelgericht werk gaan en dan komt het allemaal op je pad. Ja. Hey Jan, even, je doet ontzettend veel goed werk. Uh, misschien voelen mensen zich uh, uitgenodigd om in contact met jou te komen. Misschien hebben ze ideeën. Misschien uh, is er een leraar of een schoolhoofd die zegt... hé, hey, dat vind ik leuk, ja. hier zit ik wat in. Uiteraard zijn jullie van harte welkom dan, om dan weer een keer over te vertellen... hier ja. in Goedemorgen Zandvoort. Hoe kunnen mensen jou bereiken? Nou, heel makkelijk. Als je naar Google gaat en je toetst in Zandvoort TV aan elkaar vast. Dan krijg je de eerste tien pagina's. Ik heb al duizend eerste adressen waar een ander voor moet betalen. Omdat ik vanaf het begin erop sta. Zandvoort TV. Zandvoort en je TV, vindt Jan Google. van der Meer. Of je toetst in Zandvoort TV en Jan van der Meer. Dan zie je ook al mijn filmpjes die ik gemaakt heb voor Zandvoort. Promotie. Maar je, ziet, je zal ook blog, mijn blogs vinden over Kenia. Okay. Of mensen kunnen natuurlijk gewoon naar jouw bedrijf komen, aan de passage... Heel erg groot, breed, staat u ja, van de meer. Jan, ja. Jan is er even drie maanden niet. Ik ben er even drie maanden niet. Is die winkel niet. wel open? Nee hoor, nee, die oh, is altijd gesloten. Ik werk ook, alleen of... op afspraak. Mensen kunnen me in het telefoonboek vinden als ze willen bellen of mailen. En dan krijgen ze direct antwoord, ook vanuit Kenia. En roep nog even je telefoonnummer voor het geval mensen geen computer hebben. 06 54 20 1967. Jan van der Meer, Zandvoort TV aan elkaar vast. Jan, hele goede reis. En, Dankjewel. En als je terug bent, maken we een nieuwe afspraak. Absoluut. Want dit is veel te kort allemaal. Ik ja, heb ja, ja. zoveel dingen te vertellen. Ja, dat ken ik van je. <laughs> dankjewel voor je komst. En jullie bedankt ook ja, voor okay. jullie aandacht. Goed, ja. Tot Dankj ziens. Dag. Bedankt uh, Jan. Succes met de reis ja, natuurlijk. Ja, dankjewel. We gaan uh, hierna uh, spreken met Hille Wiedijk. Hij is voorzitter van de Rode Kruis Zandvoort. Uh, we okay. gaan nu eerst even naar muziek luisteren. En dat is de voice, Voices SOS Dantarian en Dietre. Dat is Frans. Oh, oké. Okay. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le silence d'un rien J'ai jamais eu la We gaan verder uh, snel verder in uh, goedemorgen Zandvoort met uh, Hille Wiedijk en Yvonne Rosendaal. Uh, Hille is uh, voorzitter Rode Kruis Zandvoort. Uh, Yvonne, jij bent uh, ook uh, Rode Kruiser, zal ik ja, het hem zeggen? Vrijwilliger. Ja, ja. ja. En een HBO, hè? Ja, maar dat is de, de bekendste EHBO'er van uh, van Zandvoort. Ja, ik hoop dat ik nog terugkeer. Goed. Um, nou, laten we iets maar eens met het, met het, het leukste beginnen, Hillen. Vanmiddag komt de burgemeester in Rode Kruis zandvoort langs, want wat gaat hij doen? Dat is correct. Vanmiddag komt om 1 uur de burgemeester in ons Rode Kruisgebouw langs. We, hebben, we zitten in een, in een oud kleuterschooltje. En dat kleuterschooltje dat is in 1954 als kleuterschool actief geworden. Dat is in 1985 in eigendom verworven door het Rode Kruis en sinds die tijd zitten wij erin. En we hebben een aantal lokalen daarin hebben we in het verleden al verbouwd. Een van de lokalen hebben we een garage van gemaakt. Maar het deel waar we nog nooit aangekomen waren, dat was het middelste gedeelte. Waar toiletten, keuken en allerlei andere ruimtes zijn. Voordat je verder praat, welk gebouw hebben we het? Welk adres? Het is uh, de aan de Nicolas Bates uh, laan, uh, nummer 14. Het zit uh, midden in een, uh, in een blok, dus je gaat er met een klein uh, gangetje naartoe. En dan uh, kom je in de middenplaats van het blok. En daar uh, staat een prachtig schoolgebouw uh, met uh, vroeger drie lokalen. Voor de mensen die het niet helemaal kunnen plaatsen, waar, waar zit die Nicolaus Beetslaan ongeveer? Die is in uh, Oud Noord. -Noord. -Noord uh, Oké, okay, ja, dan ja. weet je ongeveer wat. het ja. zit. Ja, het heette Josina van de Ende School. Oh, daar ben vroeg, ik zelf nog geweest. Dus, uh, ja? ja, heb je ook gezeten? <laughs> ja, ja, een van? hele leuke school. Ja. Oh, Oké. Okay. Ik kom een heleboel mensen tegen die zeggen van, uh, uh, we hebben daar vroeger op school gezeten. En ik denk dat een aantal mensen straks zullen zeggen, wat jammer dat jullie het nou verbouwd uh, hebben. Want uh, de sfeer... De sfeer... we hebben daar toch wel wat herinneringen uh, aan. Nou, dan kunnen we gelijk ja. vragen even. Uh... Ja, de plaatjes waar je jas op moest hangen. Want je kon natuurlijk nog niet lezen als je vier was. Dus ik had het visje. En dat uh. weet ik nog. En sommige mensen hebben eruit gerukt. Want het bleef ook nog zitten. Dus dan, ja, van, uh, ja. Een. Ze hebben natuurlijk altijd ingezeten en Op een gegeven moment komen de mensen op bezoek bij het Rode Kruis. En die herinneren nog van nou, ik was het ja, een treintje. En zonder dat wij het wisten, zagen we opeens een aantal dingen ze de weg gehaald. <winadan> want we hebben dat nog identiek gelaten, authentiek. Maar heb je er ook een beetje bromgevoelens over, dat ze het hebben veranderd? Of, nee, nee, dat niet. Oh, dat nee, valt nee, mij Nou, dat valt mee. Het is gelukkig, <h> daar <en plaats routines> zijn we blij mee. En ja, maar het moest ook hoor, want uh, uh, het was eigenlijk niet meer schoon te krijgen. Want, ik zeg het maar... Als er eerst uh, 30 jaar kleine kindjes uh, naast het potje gedruppeld hebben. en daarna 25 jaar wat oudere mannen. ja, dan is er vanuit tegelvloer niet zo heel gek veel meer over. Uh, dus het was echt nodig uh, dat we er wat aan deden. Mm. En uh, daar is uh, half, de laatste half jaar uh, heel hard aan gewerkt. Uh, door professionals, maar de laatste maanden uh, toch ook door onze vrijwilligers. die het uh, helemaal mooi gemaakt uh, hebben. En vanmiddag komt inderdaad de burgemeester om 1 uur om um, uh, ...feestelijk te gaan openen. Dan gaan we zo even op in tune Hille. Maar vertel eerst eens even, wie is Hille Wierdijk? Ja, wie is Hille Wierdijk? Uh, ik ben 60 jaar. Ik ben een jaar of 6, 7 geleden gevraagd om uh, voorzitter van het Rode Kruis uh, te worden. Ik woon zelf sinds 1983 uh, uh, in, uh, in Zandvoort. Ik ben getrouwd met een uh, Zandvoortse. Tenminste, uh, ze is op een, toen ze drie maanden was, is ze naar Zandvoort gekomen. Dus ze is uh, toch redelijk ingeburgerd uh, hier. En uh, ik heb een zoontje van 13, uh, die uh, zit uh, in, uh, in, in overveen op school. En wat heb jij met het Rode Kruis? Ja, uh, uh, oorspronkelijk niets. Uh, dat, uh, dat moet ik heel eerlijk uh, toegeven. Je had ook geen EHBO? Of? Zieke ik broeder, heb, zoals Benno? Nou, nou de, de, de, de hele oorsprong van, van eh, EHBO komt uit mijn militaire diensttijd. Toen was ik ingedeeld bij de geneeskundige troepen. Daar heb ik ook een EHBO-diploma gehaald. Uh, en uh, zelfs ook wat uh, in de praktijk uh, gebracht. Want daar gaat nog wel eens wat mis uh, in dat leger. Ja, en, uh, is er geen oorlog? Ja. rond. Ja, nou, nou, ja. rijden ze wel tegen een boom aan. je ja. ja. Geen vijanden nodig. Ja. Dus uh, daar had ik wel wat uh, affiniteit uh, mee. Uh, maar ja, de Rode Kruis is, is natuurlijk een organisatie die staat als een huis uh, in de hele wereld. En, ja. uh, ik uh, zit zodanig in elkaar dat ik vind dat je af en toe toch wel uh, wat terug moet doen voor de gemeenschap uh, als uh, lid uh, daarvan. En uh, toen de mogelijkheid kwam en mij gevraagd werd uh, om uh, voorzitter te worden. Want de vorige, die, de vorige voorzitter die verhuisde naar Brabant, dus dat hield vanzelf op. Willem, Willem van de Vorenfort. Ja. Uh, toen heb ik ja gezegd en uh, dat doe ik nu al met, uh, met veel plezier. Ik heb zelfs een EHBO-diploma gehaald. En ja, dat zal al moeten. heb ik ja, onmiddellijk te laten uh... verlopen, want ja, als je geen uh, herhalingscursussen ja. uh, volgt... Dus dat hetzelfde het als directeur van een transportbedrijf zonder ja, rijbewijs, uh, <laughs> dat, dat, dat kan dat natuurlijk niet. Dat hoort er een beetje bij, dus ja. ik heb dat eenmalig gedaan... Uh, Degene die uh, actief ingezet gaat worden bij uh, allerlei EOIO-activiteiten. Daar hebben we uh, heel erg veel vrijwilligers uh, voor. En, uh, en wat doet uh, de, de Rode Kruis Zandvoort? Ja, we doen gigantisch veel uh, dingen. Nou, probeer het. Uh, we hebben heel kort. Uh, de Rode Kruis is, uh, is verdeeld in een aantal uh, organisatieonderdelen. Uh, Eén daarvan is, uh, is noodhulp. Uh -huh. uh, en bij noodhulp uh, uh, denk je aan nood, maar uh, dat gaat over het algemeen uh, in hele uh, normale situaties. Dat is uh, voor ons voor een groot deel uh, uh, hulpverlening bij evenementen op het circuit. En de hulpverlening bij evenementen in, uh, in het dorp. Daar uh, verdelen we dat. Uh, dat doe jij oké okay, van? Het is een vrijwillige EHBO-inzetten. Uh, ja. op de rotonde, dat is eigenlijk betaald. Ja. Dat heeft eigenlijk helemaal niks Heeft dat iets met Rode Kruis de... te maken? Nee, helemaal nee? Nee, het is helemaal los. Het is een medisch. Uh, het is een bureau. particulier bedrijf, geloof ja, ik ook zelfs. Die, uh, ja. Ja. Okay. Het is vroeger, los... dus vroeger wel Rode Kruis uh, geweest. Ah. Uh, maar de gemeente die wilde daar een uh, wat constantere bezetting uh, hebben. En ja, dat konden wij met onze vrijwilligers niet, uh, niet garanderen. En daarom is het overgegaan aan een professionele organisatie. Hmm. Maar Prode Kruis heeft dat jarenlang uh, gedaan. Maar dan ja, specifiek op drukke dagen uh, natuurlijk. Uh, Oké, okay, dus je doet noodhulp? We doen noodhulp. Uh, daar hoort ook bij dat uh, op sommige momenten, als het echt uh, uh, iets aan de hand is... ...dat we dan activiteiten doen uh, ten behoeve van de gemeente... ...of ten behoeve van uh, de veiligheidsregio... Uh, we zijn uh, met een team uh, actief in, uh, in, in de medische hulpverlening bij uh, grote rampen. Het Sigma team. Ja. Sigma-team. Snel inzetbaar, uh, geneeskundig uh, enzovoort. Voor uh, ter me ja. per medische assistentie. Ja, ik, ik, moet, ik, ik, ik moet even mijn mond houden, want jij zit er helemaal in, natuurlijk. Nou nee hoor, maar uh, het is. Uh, uh, maar het is hartstikke leuk, maar, maar uh, en, de, jullie krijgen het volgens mij steeds drukker met al die evenementen. Want Zandvoort bloeit en groeit. Ja, absoluut. En uh, daarbij komt uh, dat, uh, dat de gemeente als uh, vergunninggever uh, steeds vaker zegt... ...van uh, ja, we willen toch wel heel graag dat daar een professionele ondersteuning uh, gegeven kan worden. Ja, en het, uh, het, uh, de naam Rode Kruis die staat natuurlijk al garant voor... Maar krijg je professionele... het wel rond dan met, die al, met vrijwilligers? Ah, Want dat je is... zegt het zelf, vrijwilligers, ja, die mensen die, die kun je hier eeuwig bij blijven belasten... Hey, we hebben een, uh, toch wel een, uh, een uh, vaste kern van uh, zo'n 50 mensen die, uh, die uh, um, enerzijds uh, uh, heel erg graag wat uh, doen voor de mensen. Maar er zijn er ook een groot aantal bij die het heel erg leuk vinden om uh, op het circuit vooraan te staan. Ja, ja. En uh, dat trekt natuurlijk een heleboel mensen eigenlijk uit het hele, uit het hele land. Het zijn niet alleen uh, Zandvoorters, maar die mensen komen daarvoor uit, uh, uit Nijmegen en uit Hoorn oh, okay. en uit Lelystad. Dus jullie hebben dus, uh, assistentie? We hebben behoorlijk wat assistentie. Ja, ja, ja. Maar we kunnen het in het dorp ook heel goed, goed, goed vullen. Mogen we nog even naar het traject Zandvoort en de landelijke organisatie? Ja, en, en, want even één dingetje. Est... Ja? Want als, ik, als ik noodhulp zeg, dan krijg ik vanmiddag heel boze mensen die zeggen van... Ja, maar we hebben ook sociale hulp. Uh, en dat uh, doen we natuurlijk ook uh, heel erg uh, graag en actief. Uh, enkele keren per week uh, komen de mensen in ons gebouw... Uh, die daar allerlei activiteiten... Bijna bedoven, nog belangrijker in. Is... En dat is eigenlijk veel belangrijker ja. voor de gemeenschap uh, zelf. Het heette vroeger welver, maar dat, die term mag niet meer gebruikt worden. Maar bij de ouderen onder ons uh, is het heel werkt dat nog wel ja. uh, heel erg goed. Nu even naar uh, Zandvoort met nog twee omringende groepen samen tegen de landelijke ja, verenigingen. Uh, ja. uh, Kun je daar ja. nog iets over zeggen? Wat is de status? Want mensen zijn natuurlijk erg benieuwd naar. Ja, wij, uh, het Rode Kruis, het landelijk Rode Kruis, uh, bestond uit uh, zo'n zo 380 uh, afzonderlijke verenigingen. Afzonderlijke rechtspersonen uh, ook, die dus allemaal baas waren in hun eigen gebiedje. Maar wel allemaal aangesloten waren bij een landelijke vereniging. En daar ook geld voor uh, afdroegen. Daarvan heeft het Rode Kruis landelijk gezegd van ja dan moeten we toch wat beter sturing aan geven. Want al die verschillende vrijwilligersorganisaties ja we hebben dat niet zo erg onder controle. En we zouden daar wel wat beter grip op willen hebben. Dat hebben ze gedaan door een fusie voor te stellen. Die fusie die is per 1 januari 2010 is die ook geëffectueerd. En ja 377. Nee, 377 verenigingen die zeiden daar ja tegen en uh, drie eigenwijze uh, knakkers uh, die zeiden nog nee. We moeten even voortmaken, want we moeten er langzamerhand uit. Maar wat is nu de status op het ogenblik? Van de... We hebben een aantal uh, processen uh, inmiddels gevoerd. We zijn mm -hmm. bij geschillencommissies uh, van het Rode Kruis zelf geweest. We zijn inmiddels ook bij de rechter uh, geweest. Zo, de rechter zelfs. Zelfs bij de rechter zijn we al twee keer geweest. Het is begonnen met een, met een kort geding wat we gewonnen hebben. En uh, we hebben ook nog een aantal geschillen uh, gewonnen. Maar gaande de tijd uh, uh, draait winnen om naar uh, uh, wat meer teleurstellingen uh, daarin. Want de praktische zaken moeten toch ook. Zijn. Tot zover. Het ritme van ZIF via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Steeds meer bedrijven komen in problemen... doordat de Rijn bij maidstro afwaarts nog steeds is gestremd. De bedrijven wachten op grondstoffen aan boord van binnenschepen... die nog steeds niet verder kunnen varen. Dat komt door het gekantelde vrachtschip vol zwavelzuur. Het duurt volgens de bergers nog zeker twee weken voordat de Rijn op die plek weer goed bevaarbaar is. Aan de zuidkant liggen bijna 200 schepen te wachten tot ze verder kunnen varen richting Nederland. Richting Zwitserland mag mondjesmaat weer worden gevaren. Nederlanders verladers, verladersorganisatie EVO zegt dat de stremming miljoenen kost. De Tunesische premier Kanouchi zegt dat hij geen kandidaat is voor de verkiezingen en daarna uit de politiek stapt. Kanouchi, die ook premier was in het regime van de verdreven president Ben Ali, leidt de overgangsregering die de nieuwe verkiezingen voorbereidt. Een datum is nog niet bekend. Gisteren is in Tunesië weer gedemonstreerd omdat de overgangsregering volgens de betogers te veel bewindslieden telt uit het oude regime. Bij een cosmetica-groothandel in Kerkrade heeft gisteravond een grote brand gewoed. Er waren in het pand geen mensen aanwezig. In het gebouw van Carré Cosmetica stonden meer dan 10.000 liter aan alcoholhoudende vloeistoffen opgeslagen. Duitse en Nederlandse korpsen bestreden de brand en konden voorkomen dat die oversloeg naar naastgelegen panden. Het gebouw is helemaal uitgebrand. Voor zover bekend zijn geen giftige stoffen vrijgekomen. In 2009 werd in kerkraden tegenover het gebouw dat gisteravond uitbrandde... ook een vestiging van een cosmetica-bedrijf volledig in de as gelegd. De finale van de Voice of Holland op RTL 4 heeft gisteravond 3,7 miljoen kijkers getrokken. Dat meldt de stichting Kijkonderzoek. Ruim 3,2 miljoen mensen bleven op om tegen middernacht de uitslag van de talentenjacht te zien. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Ben Saunders. Hij kreeg de voorkeur van de kijkers boven zangeres Peul Jozefzoon.